De meeste gewonden zijn medewerkers van het Grand Prix team. Het weer, vannacht droog, het koelt af na een graad of vijf. Morgen wisselen zon en wolken velden elkaar af. Het wordt met 14 tot 18 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 NOS, NOS Radio Langs de lijn, met Jeroen Stomphorst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn... met de belangrijkste sport van deze zondag, de 13e mei. Sensatie in Engeland. Manchester City dreigde daar de titel Mies te lopen... Tegen Queen's Park Rangers was een overwinning nodig. Maar pas in de zuurde tijd maakte City gelijk. En daarna maakte Aguero alsnog de winnende. Toch, toch, toch, nog in de extra tijd voor Manchester City. We zitten in de 94e minuut. En het is dus Aguero die Manchester City de landstitel bezorgt. In eigen land viel het doek voor de graafschap. De superboeren spelen volgend seizoen in de eerste divisie. Tot groot verdriet van Rogier Meijer. Ah, het komt wel hard aan, ja. Nee.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 Ook voor VVV dreigde degradatie. De club in Venlo kwam tegen Kambuur in blessure. Tijd pas om 4-3 door het oog van de naald. Dus trainer Tron Lokhoff gedroeg zich ook bijzonder illustratief. Want hij haalt opgelucht adem, blaast in zijn nodige lucht in zijn wangen... haalt zijn broek eens op, draait zich om, schudt met zijn hoofd... maar is net zo dolgelukkig als de rest van Venlo. Met Ron van der Geer praten we zo direct over de playoffs en de play-outs. Verder tennis. We komen terug op het blauwe greffel in Madrid en het EK turnen. En we hebben motocross. Want Jeffrey Herlings doet het hartstikke goed in Mexico, Sebastian Timmerman. Want hij heeft daar de eerste mars gewonnen en gaat inmiddels aan de leiding in de tweede mars als ik het allemaal goed zie. Herlings, die in de eerste mars als derde weg was, op een verschrikkelijk zwaar en lastig en daardoor ook gevaarlijk circuit. De leider in de stand om de wereldtitel, hij won twee van de drie Grand Prix die verreden werden voor deze Grand Prix van Mexico, de vierde dus van het seizoen. Herlings als derde weg in die eerste mars, maar na rond ronde of drie lag hij al aan de leiding, Breiden ze voorsprong op Tommy Searle en Jeremy van Horeb. Uit tot een seconde of acht. Dat zijn ook zijn twee grootste concurrenten. Namelijk de nummers 2 en 3 in de stand om de wereldtitel. En daarna consolideerde hij in die eerste manche die voorsprong op Seul en Van Horenbeek. Seul wordt tweede in de eerste manche. Van Horenbeek wordt derde. Glenn Kooldenhof, de andere vaste Nederlandse Grand Prix rijder, eindigt op de vijftiende plaats. Betekent dat Herlings al 35 punten voorsprong heeft op Van Horenbeek in de stand om de wereldtitel. En als je bedenkt dat je 25 punten pakt wanneer je een manche wint, dan is dat al een grote voorsprong. Twee de manche is een paar minuten onderweg. Herlings was als vijfde weg, maar binnen een ronde tijd heeft hij de zaken hersteld en rechtgezet is hij de andere rijders voorbij. En gaat hij dus inmiddels alweer aan de leiding. En ben ik benieuwd of het net zo'n one-man-show wordt in Mexico als in de eerste manche. Sebastian Timmerman, dankjewel. Hoor je later in deze uitzending natuurlijk weer als we meer weten over die tweede manche van de Grand Prix van Mexico. Voetbal nu, spannender. Ja, kan het eigenlijk niet. Hè? Een team dat na afloop van de wedstrijd op het veld moet wachten of er een kamp ...gevierd kan worden. Supporters met radiootjes op de tribune... ...telefoons in de hand. Manchester United gebeurde het vanmiddag... ...na de winst op Sunderland. De proef van Alex Ferguson... Moest afhankelijk, ...was afhankelijk van wat aardig gevaarlijk... Manchester City presteerde... ...bij Queen's Park Rangers. Tegen Queen's Park Rangers, op eigen veld was het natuurlijk. In een minuut veranderde de sportieve hemel... ...in een hel. Die laatste minuut beleven we door de ogen... Uh, ...van de verslaggevers van BBC. Wat een seizoen... It's finished and they still don't know if they've won it. Manchester United have done their bit. They have won this game at Sunderland but they are still playing at Eastlands. Wayne Rooney's goal means that Manchester United have to wait and listen and hope and desperately hope. The season comes down to these moments now and in goes Aguero. Oh! Aguero! Manchester City Sergio Aguero with seconds to go has ended 44 years of heartbreak what a moment for the son-in-law of Diego Maradona there are people kissing and hugging in front of us Manchester City lead QPR by three goals to two, and right at the end the man from Argentina looks like he's done it and the news is coming through that Manchester United have lost it After the whistle had gone. Ja, dat was spannend. <coughs> Pardon. Ik moet ervan uh, hoesten. Consulente Arjen van der Horst uh, is uh, aan de lijn. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Ja, ze hebben er heel lang op moeten wachten. En dan ook nog uh, die titel binnenhalen. Op zo'n manier: een bevrijding daar, denk ik, hè, met City. Absoluut drama. In de negentigste minuut zag ik bij Man City uh, City fans weglopen, hoofdschuddend. En die moeten gedacht hebben: ja, weer geen titel gewonnen. En dan een paar minuten later, ja, twee, twee doelpunten verder, hebben ze alsnog die titel. Ja, we moeten heel ver teruggaan tot 19. 68, 44 jaar geleden. Uh, toen was voor het laatst dat uh, Man City die landstitel won. Die felbegeerde landstitel. Ja, een club die zijn hoogtijdagen meemaakte in de jaren 60. Toen daarna in een heel diep dal terechtkwam. Afgleed naar zelfs de derde divisie. Ja, en pas de afgelopen tien jaar eigenlijk weer is herrezen. En bij de opstanding die vandaag dus bekroond werd met die landstitel. En extra bitter zoet natuurlijk dat ze de titel afpakken van hun ja. grote rivaal, uh, de stadsgeloof. United dus rekenen maar op dat er heel wat traantjes werden weggepinkt vandaag in het oosten van Manchester. Had je het verwacht dat het nog zo spannend zou worden? Oeh, nou we wisten... Wel dat het erom zou spannen natuurlijk. Man City speelde voor de titel. Queen's Park Rangers, de tegenstander, ja, die vocht tegen degradatie. Dus alle ingrediënten voor een knaller, ja, die waren wel aanwezig. Maar ik denk dat niemand uh, zo'n sensationeel uh, einde had verwacht. Uh, City kwam, zoals verwacht, wel op voorsprong in die eerste helft. QPR die had echt de bus geparkeerd voor het doel... zoals ze dat hier in Engeland zetten. Het maakte in het begin van de tweede helft ineens gelijk tegen de verhoudingen in... Vervolgens wordt ook de aanvoerder van de Rangers, Joey Barton... met rood van het veld gestuurd. En ja, wat toen gebeurde, ja, Mancini gooide al zijn aanvallers... al zijn aanvallende middenvelders het veld op. Tevez, Silva, Aguero, Zekko. Zelfs Balotelli, het enfant terrible, werd op het veld gebracht. Maar ja, het was juist QPR dat uh, op voorsprong kwam in die tweede helft. 2-1 door Mackie. Ja, en toen leek het wel voorbij voor City... En ja, tot dus die slotminuten. Hè. Uh, Dzeko scoorde de gelijkmaker in de negentigste minuut. Aguero even later de winnende treffer. Alsnog die landstitel voor City. De coach van City, Mancini, ja, die werd na de wedstrijd gevraagd. Ja, wat dacht je nou zo aan het einde van die tweede helft... toen die wedstrijd zo uit handen leek te glippen? Het is moeilijk om te zeggen wat ik... mijn feeling in dat moment. Maar ik dacht altijd dat... We can score 2-2, was it really important to score 2-2? Because uh, I hope that it's Sandela, can score a draw. But uh, I think uh, this is perfect finally for the game. It's a server to win on this title. Ja, het was moeilijk om te beschrijven wat er zo in dat laatste moment door me heen ging. Maar hij dacht zelfs toen we met 2-1 achter stonden, dacht ik van ja, als we die 2-2 maken, dan hebben we nog een kans. En uiteindelijk hebben we die titel verdiend, zegt hij. Oké okay, Arjan, uh, blijf even hangen. Uh, we praten even verder over die ongelooflijke ontknoping uh, met een van de oudspelers van Manchester City. Gerard Wiekens, hij speelde tussen 1997 en 2004 voor City. Gerard, goedenavond. Goedenavond. Wat deed het met jou? Ja, een uh, fantastische wedstrijd. Ja. Uh, ja, de eerste helft was er eigenlijk niks aan de hand. Uh, ja, je staat 1-0 voor en je denkt van uh, je wordt kampioen. En uh, ja, de tweede helft dan, uh, ja, dan, dan, dan denk je van nee, je zit er niet in. en uh, ja, voel je je slecht en dan denk je van het is over en uit en United weer kampioen. Jammer genoeg, maar uh, ja, de laatste vier, vijf minuten echt, echt ongelooflijk. Ja, dit was, uh, zoals ze zeggen, een uh, hitchcock hè, zo'n beetje. Ja. Uh, kon je het droog houden? Ik bedoel, uh, heb je er emoties bij of, of is dat al te lang geleden? Nee, het is niet te lang geleden. Ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik voel me nog steeds een uh, city, ja, fan, speler. Ja. En ik ben nog steeds uh, nauw betrokken bij de Ik zie alle wedstrijden. Ik, ik, ik heb nog wel uh, wat contact met de met de en uh, ja, het de, deed me wel waar. En, en vooral de, de fans weet je wel, uh, eerste helft, nou ja, iedereen feest. Tweede helft, uh, heel veel mensen bij de 1-1 uh, dachten van, uh, nou ja, uh, het wordt moeilijk. Uh, 1-2 was het uh, over en uit en uh, mensen aan het huilen. En, en ja, als je dan 2-2 scoort en uh, 3-2 nog, dan ja... Gewoon kranen uh, van vreugde. Ja, maar vertel eens even, want jij kent die club natuurlijk uh, uit aan treuren. Uh, dit is, het heeft nu natuurlijk een enorm poenerig imago, maar het is echt een volksclub hè? Ja, het is een volksclub. Het is een beetje uh, Feyenoord van, uh, van Engeland. Alleen uh, ja wat met Chelsea gebeurt is dus met uh, Abramovic, weet je, dat, die, die, die steekt heel veel geld in en dat dat gebeurt bij City ook. Ja. Dus uh, de rest van Engeland is een beetje anti-City uh, anti nu. Ja. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar het, het, het, het blijft gewoon een, een volksclub. En uh, ja, de fans die hebben zo lang gewacht op, uh, op succes. En daarbij komt nog dat de ja de, de, de, de grote nou, tegenstrever. United, die, die, nou, die alles gewoon even wat er te winnen valt. Ja, die, die wordt nu uh, ja, de Loeve ja. afgestoken. Ja. Maar hoe anders was het in de tijd dat jij er, er, er speelde? Kan je dat vertellen? Hoe, hoe was de club er toen aan toe Ja, <laughs> het was, uh, was een stuk kleiner. En uh, ja, minder uh, succesvol. Speelde eerst, op Main Road? Ja, Main Road. Een uh, stadion dat, dat ja, nou, oud was. En uh, ja, kleiner dan, uh, dan waar ze nu spelen. En ik begon in de in First Division, wat, wat nu de championship is. En mijn eerste jaar zijn we gedegradeerd. En daarna gepromoveerd, uh, weer gepromoveerd naar de, uh, de Premier League, gedegradeerd. En ja, het, het was een beetje, ja, eigenlijk, eigenlijk te, te, te klein voor de Premier League en te groot voor de, de, voor de First Division. Maar ja, waar nu staat, dat dus, ja, het verschil is uh, dag en nacht. Ja, je zei het al, je voelt je nog verbonden met de club. Heb je nog contact met uh, City? Of met mensen van City? Heb je iemand gesproken, bedoel ik eigenlijk, na de wedstrijd? Nou ja, vandaag heb ik dus uh, contact gehad nog met, uh, met de materiaalman. En uh, ja, dat is hetzelfde materiaal, man, als, uh, als toen ik er zat. Kijk, dat is mooi. Ja, en voor, voor de rest is er, is er gewoon veel veranderd. Er waren meer spelers bij uh, Chris Park Ranges, waar ik meegespeeld heb dan, uh, <laughs> dan bij City. Ja. Dus dat is wel apart, ja. Ja, um, goed. De, de, de club gaat, gaat nu verder. Ja, dit, dit blijft zo doorgaan hè? met zoveel geld. Dan die, die gaan echt richting uh, Champions League winst, dat, dat blijft er dan over. Ja, dat, dat Kijk, nu ze kampioen geworden zijn nu, nu zullen er ook wel andere spelers nog uh, ja, die kant op gaan. In het begin, uh, vorig jaar, was, was het een, uh, een club die, uh, ja, waar, waar je veel geld kon verdienen en, en misschien geen prijzen kon pakken. Alleen, ja, nu pak je het ook prijzen en, en er zijn toch veel, uh, ook veel spelers gevoelig voor. Ja, oké. Okay. Gerrit is bedankt en ja, gefeliciteerd met jouw clubje. Ja, dankjewel. <laughs> okay. uh, Arjan van der Horst hangt ook nog natuurlijk. Arjan, Queens Park Rangers, uh, vocht tegen degradatie, dat vertelde je net al. Speelt het nou mee dat die ploeg tegen het einde opeens veilig bleek? Ik vraag me af echt of de, de spelers dat wel wisten. Want pas in die slotminuut was het duidelijk dat het veilig was. In die andere wedstrijd waarom degradatie werd gevonden, konden namelijk nog alle kanten uit. Bolton, die moest winnen van Stoke, wilde ze nog een kans maken. Die stonden zelfs in de tweede helft met 2-1 voor. Stokum toen daarna nog lang zijn. Maar ja, die dreiging, die bleef natuurlijk in de lucht hangen. Eén doel uh, voor Bolton en QPR was gedegradeerd. En toen bij Bolton het fluitsignaal klonk, toen speelde QPR nog in die blessuretijd tegen City. Ja. Toen was de stand net 2-2. Je hoorde wel de fans van QPR juichen. Maar ja, ik vraag me af of de spelers dat op het veld hoorden. Want die stonden zo verbeter uh, te verdedigen tegen Man City. De ene na de aan andere aanvalsgolf kwam over ze heen. En uiteindelijk eindelijk bezweken ze in die slotminuten. En ja. ik denk dat dat het vooral was. We horen het net al van Gerrit weekend Het smaakt extra zoet deze titel. Omdat die is afgepakt <tie> natuurlijk van United. Absoluut. Hoe hard is de klap daar aangekomen? Ja, ja je, je zag natuurlijk wel de teleurstelling uh, op de gezichten van de spelers en fans. Toen daar dus het fluitsignaal klonk. Uh, uh, to, to, nou, dat zeg ik verkeerd, toen daar het fluitsignaal klonk... toen zag je juist een deel van de supporters al een feestje vieren. Want dat konden ze niet meer uh, mislopen, dachten ze. Niemand had gedacht uh, dat nog City nog twee keer zou scoren in die blessuretijd. Dat gebeurde toch. Ja, en je zag toen ook wel de enorme verbazing... op de gezichten van de spelers en de fans. Aan de andere kant, Man United begon deze wedstrijd als de underdog. En zij wisten, als City wint... Dan hebben ze de titel en ze gingen er ook wel uit vanuit dat City zou winnen. United kwam uiteindelijk heel dichtbij. Uiteindelijk gaan de buren met de landstitel ervandoor. Toch eh, zelfs Alex Ferguson, de coach van Manchester United, die toch wel heel wat heeft meegemaakt in zijn lange carrière, ja, die had nooit zo'n ontknoping verwacht. Nee. Yes, it's, um, I don't think anyone expected that. Everyone expected City to win, En um, they had to do against ten men for half an hour en 5 minutes injury time to help them. But at the end of the Inver voor Manchester United, I congratulate Manchester City winning the week. It's a not an easy week to win the Premier Division. Anyone who wins it deserves it because it's a so long haul. Ja, het was geen makkelijke week om de titel te winnen. We wisten, we dachten van tevoren dat City wel zou winnen. Zeker toen ze tegenover 10 man van QPR kwamen te staan. Maar ja, ze kregen het uiteindelijk toch moeilijk. Ze zijn nu kampioen. En dat hebben ze verdiend, zegt Ferguson. En dat is best uh, sportief, want die wil nog wel eens uh, wat heet gewakerd zijn... <laughs> die Ferguson natuurlijk. Ja, maar ja. uiteindelijk is het toch wel de man die met uitgestoken hand... Uh, naar de winnaar loopt. En hij, hij kan wel eens driftig zijn, nou. een spelletje spelen met zijn rivalen. Maar hij is ook een groot man. Maar hij heeft ook al heel wat titels op, op zak. Dus uh, hij kan er wel eentje missen misschien. <laughs> ja, goed. Uh, Schalentroost. <laughs> United kan uh, weer meedoen aan de Champions League... als nummer 2 van Engeland samen met City dus en Arsenal de nummer 3. Uh, ja. maar het is nog niet helemaal duidelijk wie ploeg 4 wordt, hè? Vertel eens even. Nee, normaal zou dat wel zo moeten zijn. Uh, Tottenham, uh, die won vandaag. Eindigde daarmee als vierde. Dat zou genoeg moeten zijn voor kwalificatie voor een voorronde in de Champions League. Maar dat is nog niet zeker. Het probleem is namelijk Chelsea. Uh, die is weliswaar als zesde geëindigd in de competitie. Maar zoals je weet, die speelt nog een Champions League finale. Mm -hmm. En als ze Bayern München verslaan, ja, dan. Treden de UEFA-regels in werking, dan krijgt Chelsea gewoon die vierde felbegeerde plek en niet Tottenham. Oeh. Dus ik denk nog wel dat ze een week lang op de nagels bijten in Noord-Londen en zo rond White Hart Lane. Oké, okay, Arjan van der je dankjewel. Graag gedaan. Finger, finger, I Follow Rivers. Vele malen succesvoller dan het origineel van Likkie Lee. Prachtig. De graafschap verdwijnt uit de eredivisie. De Doetinchemse club slaagde er zelfs niet eens in... de beslissende ronde van de playoffs om promotiedegradatie te bereiken. In eigen huis speelde de graafschap gelijk. Tegen Den Bosch 1-1 werd het. En dat was te weinig na de eerdere 0-0 in Den Bosch. Aanvoerder en boegbeeld Rogier Meijer van de graafschap... was er doodziek van. Ja, natuurlijk... Ja,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 Kun je eigenlijk wel nadenken momenteel? Ja, Mooi nou, Als ik de tranen een beetje ziet denk ik van niet. Nee. Hm. Nee. Hm. Zullen we naar nou me ophouden? <laughs> Oké, okay. stel ik oh, toe. dus Rob Fleur tegen een emotionele Rogier Meijers. U hoort hem op de achtergrond, Roland van de Geer. Goedenavond, Roland. Je bent ja, verrast hè, dat je dit hoort. Nou, ik schrik daar een beetje van. Ja, dat is wel, uh, aan de andere kant geniet ik er ook wel van, want dit is wel pure emotie. Ja. Dat is, uh, is echte clubliefde. Nou, dat uh, dat ja. mis ik nog wel eens in het hedendaagse voetbal. We hebben het er al eens een keer ja. over gehad hier. Ja. Ja. En, uh, dat is gewoon sneu voor Rogier Meijers. Uh, Meijer. Meijer, pardon. Uh, maar vooral sneu voor zijn club. En de fans natuurlijk. Gaan we de graafschap missen? Even meteen de harde werkelijkheid. Gaan we die missen uh, volgend jaar in die Eredivisie? Nou, dat, de graafschap van het laatste half jaar niet. Maar het, uh, de graafschap met de entourage... En uh, spelen het volgens het eigen DNA wel. Maar dat deed de club natuurlijk al een tijdje niet meer. Eigenlijk is het uh, voetballen een beetje gestopt... Nadat nou, Ultrink is ontslagen, eerst is er onder Roelof, dat is vaak genoeg gezegd, een soort betonvoetbal gespeeld. Nou, daar is men wel wat van afgestapt. Maar de graafschap heeft nooit uh, enige dominantie in een hele wedstrijd uit kunnen stralen. Ja. Als ik mij nu beluister, dan is dit eigenlijk wel het verhaal van de laatste week. Ik bedoel, ik heb ook die degradatiewedstrijd tegen Excelsior gezien. Ook daarin bij vlagen wel goed en wat kansen creëerend, maar toch vooral achteruit lopend, omdat men niet dominant kon zijn en, en weinig meer kon creëren. En als men al wat, wat creëerde, dan was er eigenlijk niemand om het af te maken. Dus ja, de, de, men is uh, uiteindelijk gedegradeerd naar verwachting. Oh, naar verwachting. Want, want uh, kijk, dat was tegen een Eerste Divisie Club. Dit is tegen een Eerste Divisie Club, uh, Den Bosch. Ja, als je het zo bedoelt, dan ja, had ik niet verwacht... dat ze het in de eerste wedstrijd al zo moeilijk hebben gehad. Dat wilde ik je vragen, ja. Hoewel Den Bosch natuurlijk wel uh, met regelmaat voor het, uh, voor, het, voor het voetbal... wat men op de mat legt, uh, bloemen krijgt. Niet altijd de punten, maar wel de bloemen. En uiteindelijk uh, wordt dat nu verzilverd. Je kunt het misschien wel een beetje vergelijken met Excelsior... dat ook eens blijven voetballen tegen de graafschap... en uiteindelijk ook kans op kans heeft gecreëerd. Ook wel even met de rug tegen de muur heeft gestaan. Maar uiteindelijk daar verzuimde om het, uh, om het af te maken. Ja, nu was 1-1 genoeg. En het is, De Graafschap heeft natuurlijk heel de tijd op een, op, een, op een randje gebalanceerd... en is daar nu door de, door de Graafschap afgeduwd. Uh, daar waar Excelsior dat denk ik in eerdere instantie al had, uh, had moeten doen. Maar als je, als je in, ja, naar zo'n tweekamp kijkt... dan ben je geneigd te zeggen, ja, de Eredivisie-club zal wel winnen. Maar ja, de Graafschap heeft eigenlijk de laatste weken natuurlijk niet als een echte Eredivisie-club gespeeld. Nee, Eredivisionist was het dus wel. De Graafschap verliest is over twee wedstrijden van Den Bosch, eerste divisionist... Uh, Alfons Goedendijk is de trainer van de Bos. Alfons, goedenavond. Goedenavond. En van harte gefeliciteerd, de eerste hoorde is genomen. Ja, nou de tweede al, hè. want we hebben al uh, natuurlijk ook van de Ahead Eagles gewonnen. Dat, uh, dat was ook niet, uh, niet, uh, niet op voorhand uh, makkelijk, maar dat hebben we goed gedaan en vandaag, uh, ja, hebben we inderdaad uh, van de op gewonnen. Ja, dat is natuurlijk voor de voor FC De Bos is dat uh, heel mooi. Heeft het jou ook nog een beetje verrast of wist jij het al dat het kon? Nou, ik moet, eerst, ja, ik moet Ronald even corrigeren, want het is niet alleen maar zo dat we de bloem hebben gekregen. We hebben wel degelijk ook dit jaar ontzettend veel punten gehaald. We hebben 57 punten gehaald, we hebben een periode gewonnen. Dus het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. We hebben wel degelijk een heel goed seizoen achter de rug. Ja, en uh, vandaag hebben we de finale gehaald van de, van, de, van de play-offs. En ja, hebben we een kans om te promoveren. En dat is, dat is een, een, een, een geweldig uh, succes. En ja, dat is makkelijk om dan te zeggen, ja, dat hadden we verwacht of uh, hadden we niet verwacht. We zijn er in ieder geval wel ja. voor gegaan. En dat is wel uh, zeker, ja. Maar de Graafschap voetbalde dus ook een beetje tegen zichzelf. Uh, had jij die indruk ook? Nou ja, ik heb van de week al gezegd, na de 0-0 inderdaad, dat dat een verschrikkelijke uitslag is voor de ploeg die dadelijk thuis moet spelen en zijn eredivisieschap moet veiligstellen. Want ja. je weet, hè, als een tegenstander dan scoort, ja, dan ga je ook tegen jezelf en tegen de tijd spelen. Dat is gewoon een feit. En dat is ook vandaag precies zo gegaan als zoals we het hadden verwacht. En, uh, ja, we maken ook die goal en dat hadden er in het eerste half uur al, al drie kunnen zijn. Ja, en, en uiteindelijk uh, met 1-1 ja, uh, zijn wij natuurlijk hartstikke tevreden. Al hadden we zeker ook uh, de kans om de wedstrijd vandaag te winnen. En dan nu tegen Willem II. Ja, het is een, uh, een bijzonder baan natuurlijk, uh, ja, ik, maar dat was sowieso uh, de winnaar van, uh, van Sparta Willem II. Ja. Ik heb met beide clubs natuurlijk wel wat, en uh, zeker met, uh, met Willem II, uh, omdat ik daar getraind heb. En bij Sparta heb ik ook ja. gespeeld en getraind, dus beide clubs betekenen wel iets voor mij. En, maar uh, je ja, hebt de toch een appeltje met te schillen met, uh, met Willem II, je bent daar natuurlijk ontslagen. Nee hoor, ik heb met die mensen daar een uitstekende band uh, opgebouwd. Uh, dat, is, uh, dat ontslag is het, waarschijnlijk het meest, het meest zinloze ontslag geweest ooit. Want uh, daar, daar stond eigenlijk niemand achter, behalve Van der Vecht. Dus ja... Um, dan, uh, dan is dat uh, helaas zo verlopen. Maar, uh, maar ik ben natuurlijk wel blij dat ik nu met FC Bos uh, daar terugkom om uh, finale te spelen. Nee. Want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Prachtig. Uh, wij volgen de Eredivisie natuurlijk nog een stukje beter eer gezegd dan de Eerste Divisie. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Uh, uh, ja. Hoe schat je die kansen in tussen Den Bosch en Willem II? Het is <laughs> natuurlijk een burenruzie. Nou, prachtig. Ja, de nee, gaan we geen, zien. Uh, daar kan je geen zinnig woord over zeggen, nee. dat het inderdaad een burenruzie. Uh, ja en, en beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Uh, Wij hebben dan in de competitie uh, weliswaar twee keer gewonnen, maar dat is absoluut uh, geen voordeel nu. Want uh, ja, ik vind uh, dat, dat, dat is juist uh, statistisch gezien misschien wel een klein nadeel. Hè. Die snijf komt ook... steeds dichterbij bedoel je, ja. Nou ja, ga je dan ook voor een derde en vierde keer winnen? Kijk, we gaan er alles aan doen. Hè. We zijn nu zo dichtbij en het was een doelstelling. We willen heel graag promoveren. Dat vinden we met elkaar uh, ja, echt het, het ultieme doel. Maar ja, Willem II wil dat ook. En Willem II heeft natuurlijk wel, uh, ja, gewoon, uh, als je heel eerlijk bent, heeft Willem II qua achterban en qua uh, ja, ook uh, middelen. Ja, toch iets meer als ESC een bos. Dat is een feit. En ja, dus die club die zal er klaar voor zijn. En bij Den Bos moet je maar afwachten als wij promoveren of die club er klaar voor is. Maar ja, ja dat is dan voor laten zorgen. Donderdag je eerste wedstrijd. Uh, maar hoe dan ook, of je nou promoveert of niet. Jij vertrekt uit Den Bos. Ja, nou heb goed, je daar geen spijt van dan nu? Nou ja, dat is een beslissing die heb ik natuurlijk rond uh, de, de winterstop genomen. Toen uh, was er ook nog een andere situatie. Uh, Den Bosch zou ook op kunstgas gaan spelen. Uh, daar ben ik geen voorstander van. Nee, jij, jij, jij, maar jij maakt er echt een heel hete hangijzer van, hè? Nou, nee hoor, dat valt wel mee. Alleen, kijk, iedereen is vrij om keuzes te maken. En ik ben Zeker. gewoon geen liefhebber van de kunstgras. Nou, en dan ga ik dus niet bij een club uh, trainen die kunstgas <laughs> nee. kunstgras speelt. Nee, want Excelsior heb je ook voor al voor begreep ik. Want die wilde ook graag uh, Groenendijk als trainer. Maar je zegt, ja, ja. Ik, ik, train, ik, ik wil niet op dat kunstgras... Nee, maar daar heb ik gewoon een schurfhekel aan. Er staat bij mij met de kerst... Uh, staat er, ook, er staat ook geen kunst kerstboom. Ik heb ook geen nepbloemen op tafel. Ik, uh, ik, ik ben daar een kruisridder in, heb ik het gevoel. Want iedereen moet het mooi vinden en prima. Maar ik vind het geen voetbal. Het heeft mijn, In mijn beleving heeft het niks met voetbal te maken. Ik speel. Voetbal moet op gras worden gespeeld. En dat is het. Op de achtergrond, uh, Ronald van der Geerde, die, die, die houdt het niet meer. Uh, ik vind het wel heel eerlijk en ik vind het prachtig. Alleen, ja, het is bijna onkomenbaar. Zeker als je dan... Zo en in de Eredivisie gaat voetballen. De, Zwolle heeft het ook al. Nou, Excelsior is dan gedegradeerd. Nou, dat is maar één club, hoor, in de Eredivisie. Ja. En, en Heracles dan. En Heracles, maar, twee. Uh, ja. Maar er zijn er nog, volgens mij nog 16 die gras spelen. Dus ja, dat goed, valt wel mee. We zijn allemaal fan van gras. Hey, um, wat ga je doen? Want je naam wordt genoemd bij Groningen, horen wij. Ja, nou ik, uh, ik, dat weet ik eerlijk gezegd niet hoor. Want er, zijn, uh, er zijn best wel wat nodige dingen op me afgekomen. Maar laat ik het maar eerlijk zeggen, ik heb uh, ik heb het ook wel een beetje voorbij laten gaan. En het heeft ook te maken dat je op voorhand uh, hoop je op uh, misschien wel twee clubs. Ja, als die dan niet komen, dan, dan ben je al, uh, ja, met, met andere clubs ben je gewoon, als je er geen gevoel bij hebt, wat minder enthousiast zonder uh, arrogant te zijn. Maar het, ja. Dat, ja, je hebt een bepaald gevoel. Ja en dan en ik ben ook wel iemand die ergens nee tegen kan zeggen. Nee, Dat ik, betekent ik, hoe... een nee op nee gezegd tegen Excelsior tegen Rode hè, begrijp ik. Ja, nou ja, nog een paar. Maar ja, ik ben nooit zo van het namen noemen, maar het is meer dat uh, als, als clubs dat zelf dan naar buiten brengen, dan ontkom je er niet meer aan om, te, om erop te reageren. Dus ik heb, in een paar gevallen heb ik erop gereageerd van waarom ik dat niet doe. Maar er zijn ook een paar clubs, en ja, dat weet niemand, maar die hebben ook geïnformeerd. Maar ja. goed, dat, dat is dan overgegaan. Dus dat, dat is ook niet zo belangrijk. Nee, je weet het nog niet. Nou ja, het is toch hartstikke belangrijk waar je, waar je toekomst ligt. Toch? Ja, maar het kan best zijn dat je even moet wachten. Je kan wel eens op een paar paarden wedden. Maar als ze dan niet vooraan in de race staan. Dan, uh, ja, dan uh, ga je misschien uh, wel eens wat voorbij laten gaan. En uh, dan, uh, dan moet je misschien geduld hebben. Nou ja, dat is dan zo. Ja, nou dat heb je al eerder ge ge getoond. Dus uh, dat komt voor mij wel goed met jou. En uh, je hebt prachtig voetbal laten zien. Uh, begrijp ik met Den Bos. Uh, nog even iets anders. We hadden net Gerard Wiekens aan de lijn. Oudspeler van Manchester City. Dat ben ja. jij ook natuurlijk. Heb je toch ja. een beetje kunnen volgen vandaag? Nou, dat was wel mooi, ja. want ik, uh, ik, ik zat uh, in de auto uh, op de weg terug naar huis en uh, toen hoorde ik die, die slotfase dat, ja, dat die Kenny van uh, QPR zo'n beetje alles pakte. Uh, en dat het 1-2 stond en dat de blessuretijd aangebroken was. Dus ik zat in de auto en ja, toen maakte ze dus in de 92 minuten inderdaad die 2-2 en in de 94 minuten die 3-2. Nou, ik moet zeggen, ik zat in die auto, ik kon het nauwelijks geloven. Want ja, dat was zo ongelooflijk spannend en niemand had er nog op gerekend en uiteindelijk toch uh, het kampioenschap. En je weet, uh, dat weet wat dat betekent ik... ook voor die mensen daar? Ja, zeker, want uh, zelfs in de tijd dat ik daar was, uh, was de frustratie al uh, voelbaar richting uh, zeg maar het rode kamp hè, van United. En uh, ja, dat, dat was haast een, een minderwaardigheidscomplex. En ik denk dat dat allemaal uh, nu naar buiten is gekomen als zijnde... Ja, dit is het uh, ultieme moment. En reken maar dat, uh, dat de fans uh, het zullen vieren. Dat wordt gevierd. Dankjewel, uh, Alfons Groenendijk. Veel succes donderdag tegen Willem Dank. II. Dankjewel. Alvons Groenendijk, altijd eerlijk. Houdt niet van nep. Ik ook niet. Dus praat ik gewoon verder met Ron van der Geer, Ronald. <laughs> ja, het is toch opgenomen dit? Nee, helemaal <laughs> niet. Je hoort het. Hij zou eens wat uitgesprokener moeten ja. zijn, Alvons. Dat is jammer. <laughs> nou, het is toch genieten dat er een trainer is die zichzelf gewoon uitspreekt. Dat is toch prachtig. Ja. He? Ook muzikaal trouwens. Ooit maakte ik bij Stadsradio Rotterdam een uurtje met Spartaan Alphans Groenendijk. Ik zeg, je mag wel een paar plaatjes meenemen. Kun je zelf een beetje de muziek uitzoeken. <tie> nou, hij kwam met een heel cd-rek binnen. Ik <laughs> dacht niet dat we acht uur muziek gingen draaien. Maar goed, lang geleden. Helemaal goed. <tie> uh, Ronald, het is opvallend natuurlijk dat dus de Eredivisieclubs, de Graafschap en ook VVV het moeilijk hebben. Want VVV heeft het maar net overleefd, hè? Ja, maar dat, dat gat is natuurlijk helemaal niet zo groot... tussen de top van de Eerste Divisie en, uh, en, en de onderste regionen van, uh, van de Eredivisie. Wat er ook nog maar eens uh, bij komt kijken... er was een keer uitgebreid met Wiljan vloed over gehad... toen hij ADO-trainde, dat toen vanuit de Eredivisie naar de Eerste Divisie ging... dat het ook wel een andere manier van spelen is. Nou zal dat bij Den Bosch meevallen, omdat dat wel een hele voetballende ploeg is. Maar Kambuur is wel een ploeg waar, vol strijd, uh, waar veel strijd wordt geleverd. Dat betekent dat je heel weinig ruimte krijgt om te voetballen. En dat is als je een heel jaar Eredivisie hebt Speeld, misschien toch ook wel lastig schakelen. En ja. daar zal VVV ook last van hebben gehad. Net als de druk waar Rogier Meijer het over had. Hè, uh, gewoon toch onder druk staan tegen een ploeg die ja, eigenlijk weinig te verliezen heeft. Ja, VVV ontsnapte dus. Ik zei het al tegen Kampenbuur. Ja. In de blessuretijd werd het 4-3. Marcel Meeuw is nu over die ontsnapping. Het is uh, een beetje geluk, denk ik. En uh, tuurlijk, je moet op het laatst nog wel de wil hebben om, om, om het recht te zetten. En dan uh, scoort Tucebo uh, eigenlijk had het niets... Uh, de en zijn wij door. Maar uh, ja, die, die minuut daarvoor uh, ben je al in je hoofd bezig van... Uh, nou, wat gaat er nu gebeuren? Ja, het ging uh, goed dus voor VVV. Helmond Sport is de volgende tegenstander in de strijd tegen degradatie. Hoe schat jij de kans in, Ronald? Ik vind het heel lastig in te schatten. Ik weet wel dat, dat Hans de Koning daar trainer is bij, uh, bij Helmond Sport. Maar zo'n ploeg zie je eigenlijk maar heel weinig. Wat ik er wel van hoor is dat... en dat, dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor, uh, voor wat, uh, wat Alfons Groenendijk uh, een beetje meekrijgt. Het is wel... Iemand die een ploeg laat voetballen. Als je wel eens wat samenvattingen ziet van Helmond Sport... wordt er wel gecombineerd, wordt er, wordt er gevoetbald volgens een bepaald idee. Dus ja, misschien, misschien dat, dat Helmond wel ontzettend kan verrassen. Maar uiteindelijk denk ik dat de spelers van VVV individueel beter zijn. Dus het ja. gaat om wie het beste team heeft in die wedstrijd. Maar dat is heel moeilijk te voorspellen. Gaan we een stapje omhoog naar de play-offs voor de Europa League. Uh, iedereen kijkt natuurlijk vooral naar Vitesse-NEC. Ook weer zo'n buurruzie met weer een belangrijke rol voor de schaatsrechteren. Ja, maar geen discussie, denk ik, na afloop. Nee, waar waar er natuurlijk... Van week volop discussie was, kon je eigenlijk weinig aanmerken op de rode kaart van Nuitink en die twee gele van voor. Nou, dus wat dat betreft, ja, weet je, er was niet zo heel veel op aan te merken. Misschien die penalty nog, die uiteindelijk door Reis nog op de paal werd, werd geschoten. Maar nee, ik, ik denk dat, dat de scheidsrechter speelde een belangrijke rol, maar wel een terechte rol, want er was geen discussie. Dan verdienen winnaar dus Vitesse, NSCT en Alex Pastoor leek de uitschakeling nuchter te verwerken? Ik ben altijd van uh, nederig winnen en met opgeven hoofd verliezen. Nou, en dat tegeltje kan, uh, wat mij betreft, uh, uh, boven deze wedstrijd geplakt worden. Nog zo'n eerlijke trainer. Alex Pastoor van NSC kan zich daar richten op volgend seizoen. Gaan we naar de andere verliezende trainer. Het werd steeds maar erger en erger voor Twente Coach Steve McLaren. Over twee wedstrijden wist niet af te rekenen met RKC. Hij is de boosheid voorbij. I'm past anger nu, denk ik.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 When the season is finally over and how it ended. Ja, type teleurstellingen, Ronald. Jij hebt het best ook gezien. Ik denk wel dat ze blij zijn met Twente. Ook dat het tot een eind is gekomen vandaag. Weet je dat ik gek nog wel eens aan sabotage heb gedacht? Men is ja? zo, zo eager om een nieuw seizoen te beginnen. Klaar en zo, daarmee, zo klaar met dit seizoen. dat Het, het leek er wel op dat, dat men had afgesproken. Joh, we kijken wel hoe het loopt. Maar we gaan niet extreem ons best doen. Nou is dat een beetje een rare gedachte. Want Twente kon ook gewoon niet beter hoor. Van de week al niet. En nu ook al niet. Je ziet de twijfel in het elftal. Je ziet eigenlijk geen idee eh, met, met, met Jansen aan de rechterkant. Het klopt gewoon niet. Spelers weten niet van elkaar wat ze doen. Dus dit elftal is naar een zeer bedenkelijk niveau afgezakt. Ja, en dan horen we een zeer teleurstellende, of, uh, ja, teleurgestelde McLaren. Aan de andere kant kun je je ook afvragen... Ja, wat voegt McLaren dus toe aan een elftal... dat in de finale tijd, tien wedstrijden voor het einde... Zo, zo ontzettend door het ijs zakt. Ja, nou ja, dat, dat vorige keer ging dat nog zo goed. Hè? En toen ze kampioen worden met hem. En... Ja, maar we waren wel andere spelers. Misschien wel meer persoonlijkheden. En, en misschien ook wel meer kwaliteit in het elftal. Kouvo, Perez, Jansen liepen daar nog in. Wisgoor was een paar jaar jonger. Boscar was een paar jaar jonger. Dat was toch misschien een wel wat ander elftal. En nu uh, ja, is het kwalitatief misschien wel wat minder. En moet men het meer hebben van, van een teamprestatie. Maar men is ook zo aan het zoeken naar mm -hmm. de juiste samenstelling. En je ziet toch ook uh, de enige creativiteit bij Twente vandaag. Uh, Chatley vanaf de linkerkant komend. nou dus iemand die er nog wel eens langs ging en een voorzet kon, kon, kon, kon geven. Uh, Ola John werd gemist... En aan de andere kant had je dat niet. En eigenlijk was er helemaal geen creativiteit. En als je dan bijvoorbeeld Leroy Verdi toch in, in zijn korte voetballeven... heel vaak en heel goed hebt zien spelen. Ja, het is, uh, het is bedenkelijk. Het is, uh, hij zoekt naar zichzelf. Ja. En dat is, ja, dat is heel erg. En dat hebben veel spelers. snel op vakantie. De jongens van uh, Twente en volgens zoen weer opnieuw beginnen. Want RKC gaat dus door met Vitesse. Gaan, gaan, gaan ze strijden om het Europese ticket. Eh, welke ploeg heeft de beste kansen? Ja, je ik zou geef... bij geen eigen Vitesse te zeggen, maar... Ja, nee, dat denk ik ook. Uiteindelijk Tof denk wel. ik toch dat dat het elftal is. dat, uh, dat, dat uh, is Een brede selectie bij RKC vertoont het toch wel wat vermoeidheidsverschijnselen. Er zijn wat uh, blessures, wat kleine dingetjes. Door RKC uh, ook daar geldt uh, eigenlijk niks te verliezen en, uh, en geniet ervan. En het is natuurlijk best een aardig elftal. Maar ik denk uiteindelijk dat de machine van, uh, van John van der Brom, waar toch er ook wel flink wat druk op zit hoor, maar dat ja. die uiteindelijk toch de beste kansen heeft om, uh, om uiteindelijk Europa in te gaan. En dat hadden we toch allemaal niet verwacht dat het allemaal zo snel zou komen in, uh, in Arnhem. Donderdag weten we ietsje meer, want dan is de eerste wedstrijd. Ronald, dankjewel. Oké. Okay. Dus Katie Malua. Motocross in Mexico. Sebastian Timmerman, tweede match al afgelopen. Net is hij afgelopen en Jeffrey Herlings heeft er inderdaad weer een one-man-show van gemaakt. Als vijfde weg dus binnen één ronde opgeklommen naar de leiding in die enorme zandbak. Want dat is het eigenlijk daar in Mexico waar ze een circuit hebben aangelegd. En Herlings vervolgens met de voorsprong uitgebreid na zo'n halve minuut op zijn achtervolgers. En die heeft hij daarna geconsolideerd, die halve minuut. En hij wint met overmacht. Wint dus ook de Grand Prix. Het is de derde Grand Prix winst na vier Grand Prix die er dit seizoen gereden zijn in de serie van 16. Dus het is nog vroeg in het seizoen, maar we kunnen wel zeggen... dat Herlings uh, echt de topfavoriet is voor de wereldtitel. Tommy Searle moest uh, een behoorlijke inhaalrace rijden... na een hele slechte start, maar de Brit wordt toch tweede. En Jeremy van Horenbeek uit België wordt derde in die tweede mars. Glenn Coldenhoff, de andere Nederlander trouwens... de vaste Grand Prix rijder, rijdt een hele goede tweede mars. eindigt op de zevende plaats. Betekent voor de stand in de wereldtitel dat Herlings nu 194 punten heeft... 40 punten al meer dan Jeremy van Horenbeek. En je kunt dus maximaal in zo'n Weekend 50 punten pakken. Dus de, het, het verschil is groot. En Tommy Searle, de Brit, staat op de derde plaats met 41 punten achterstand op die 17-jarige Jeffrey Hellings, die eh, ook niet helemaal fit naar Mexico kwam. Wat vorige week in Genk, eh, Genk bij een training heel zwaar onderuit ging. Daar flinke kneuzingen op liep. En eh, pas woensdag afreisde naar Mexico. Het circuit ligt daar op hoogte. Nou, als je dat allemaal in oogenschouw neemt, dan is het eigenlijk nog knapper dat Hellings eh, twee keer zo overtuigend weet te winnen. En eh, dus voor de derde keer dit seizoen. Een Grand Prix is ingepakt. Sebas, uh, het is de eerste motocross hè? in uh, ja. is het Grand Prix in Mexico. Is het een succes? Uh, nou, het was wel een Grand Prix uh, waar mensen uh, nog over na zullen praten. Oh, ja. Waar eigenlijk het hele weekend al over gesproken werd. Het was geen succes eigenlijk. Want uh, er ging nog wel eens het een en ander mis. Het begon eigenlijk al in de, in de dagen voorafgaand uh, aan, uh, aan, aan de Grand Prix... dat er rare zaken gebeurden. Uh, veel rijders kon je volgen op Twitter, waren bestolen van van alles en nog wat. Van portemonnees tot telefoons en paspoorten. Er lag een lijk langs de kant van de weg. De rijders gingen met een bus van het hotel naar de baan toe. En er is in Guadalajara ook een aantal lijken aangetroffen. Je weet dat het nogal onrustig is in Mexico uh -huh. met de grote drugsoorlog. En een van die lijken lag dus vlakbij het circuit. Nou, dat heeft behoorlijk wat indruk gemaakt op de rijders. Veel rijders onder wie Tommy Seul de Brit twitterde daarover... Vervolgens weigerde gisteren dat had dan weer echt met het circuit zelf te maken. Bijna alle Grand Prix-rijders, onder wie ook herlings, om de kwalificatiewedstrijd te rijden. De baan was veel te gevaarlijk. Men had de condities helemaal niet onder controle. Er was een gesprek met de organisatie van de Grand Prix. De wet vervolgens wel wat het een en ander gedaan aan de baan. Maar eigenlijk weer veel te veel. Het was één grote modderpoel tijdens de eerste march waar echt motoren in vast kwamen te staan. Een aantal camera's ging stuk. De registratie was dramatisch. Dus kortom, de Grand de Prix Mexico was de eerste in de geschiedenis... maar het was er wel één met uh, flink wat haken en ogen en haperingen. Maar het zal Jeffrey Helings verder weinig deren... want hij pakte volle buit en loopt er zich uit... in de stand om de wereldtitel in de MX2-klasse. En dat is dan weer het goede nieuws. Uh, Sebastian Timmerman, dank je wel. Okay. Terwijl uh, de Nederlandse turnsters vooral verwikkeld zijn... in een onderlinge strijd om een Olympisch ticket... was de hoofdrol op het Europees kampioenschap in uh, Brussel... weggelegd voor een Roemeense... die eigenlijk in 2007 met turnpensioen ging... Catalina Ponor. Vorig jaar besloot de turn diva van Welleer er nog één keer voor te gaan. En de comeback betaalde zich uit. Ponor won voor het eerst in zes jaar weer Europees goud op balk. Een reportage van Edwin Cornelissen. Oh, China. Oh, China. De gezelligste plek op de tribune is ongetwijfeld tussen de Roemeense fans. Oh, China. Oh, China. Many Romanians over here. Yes. Plenty of them and we are very happy to to be there on the first. Niet helemaal uit Roemenië gekomen hoor, een aantal van hen werkt hier en wil toch die roemeense topturnsters in actie zien. We live here, we work here and we took the opportunity to to be to support our gymnasts. En roemeense topturnen dat krijgen ze te zien. De landenfinale die werd gewonnen en ook in de toestelfinale slaan de roemeense turnsters toe. Maar er is toch één turnster die het Roemeense succesverhaal wel heel bijzonder maakt. Catalina Ponor. Catalina Ponor, goudwinsen op de balk, zilver op vloer. En dat voor een turnster die jaren uit de relatie is geweest. Yes, yes, inderdaad, after four years of not having won any championship in Europe... ...so it's a, it's a, big, a big day for, for the Romanian... Uh... Sportive blijft. Catalina Ponor is net klaar met haar gouden oefening op de balk. Als er op Twitter een berichtje verschijnt van Joy Goedkoop, die haar bewondering voor Catalina Ponor niet onder stoelen of banken steekt, hè? Nou ja, um, ik was vroeger als klein meisje al, nou ja, keek natuurlijk ook turnen. En dan was Ponor altijd de tussen die ik gewoon echt heel gaaf vond. En uh, ja, dan zit ik hier zelf ook, nou ja, op een EK en zo. En op WK's kijken naar haar. En dat is toch wel, uh, ja, een fantastisch mooie tussen. En ook een beetje het verhaal wat erachter steekt. Hè? Tijd eruit geweest en dan zo terugkeren? Ja, zeker. Ja, Daar uh, heb ik wel echt heel veel bewondering voor. Ja. En naast Joy Goedkoop op de tribune zit Marjan Veldman. Een van de Nederlandse trainsters. Nou, hoe bijzonder is nou dat verhaal van uh, Catalina Penoord. Terugkeren na zo'n lange afwezigheid? Nou, dat is enorm bijzonder. En uh, als je op, uh, op zo'n manier terugkomt. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dat wil ieder land wel. Zo'n turster hebben die weer terugkomt. Dus, ja. hè, dat is natuurlijk iets uh, ja, uniek. Heel uniek. Want als je zo'n comeback doet, hè, je bent er een aantal jaren uit geweest, je hebt een aantal jaren genoten van het leven. Het lijkt me enorm zwaar om dan weer ja, uh, zo, uh, zo slank en in vorm te worden zoals zij is. Nou, ze heeft het natuurlijk uh, een aantal maanden of zeker wel een jaar nodig gehad om weer op dit niveau te komen. En je ziet dus nu weer het resultaat. En uh, de komende Spelen, daar is voor haar natuurlijk een, een doel op zich weer. En daar heeft ze zich voor uh, helemaal vrij gezet. En terwijl de Roemeense fans de kelen schoor zingen op het volkslied van hun land komen we Belu tegen, de legendarische trainer van Catalina Ponor. Die wel weet wie de koningin van dit EK was. Catalina maybe was misschien uh, de of van deze uh, competition. Uh, 25 jaar oud is terug in a good goede conditie. Waarbij je je afvraagt natuurlijk wat dan het geheim is van Ponor. Na vier jaar afwezigheid terugkeren en weer Europees kampioen worden. Het is niet een secret. Het uh, is niet een magische uh, uh, trick. Uh, we werken heel hard. Het is vooral hard werken en respect hebben voor het systeem en de regels. Als we de regels respecten en de discipline respecten, dan is it's possible. De koningin van dit EK kan zelf natuurlijk alleen maar heel erg tevreden zijn met haar comeback, met waar ze nu staat. Het uh, well, is heel speciaal en heel belangrijk, want ik kom terug na a lot of years standing home. En ik ben happy, want ik ben bijna er, bijna, want mijn gouden medaille van vloer is missing. Are je verrast door je comeback? Hoe goed het gaat? Nee, ik ben niet verrast. Misschien is iedereen <laughs> Catalina Ponor niet eens helemaal tevreden, want op vloer had ze ook zo graag goud gewonnen. En nee, zij is niet verbaasd over het niveau wat ze heeft. De koningin dus van het EK in Brussel. Maar heeft het ook in zich om de koningin van de Spelen te worden? Goeie hoop om het beste in het land te zijn. Catalina. Ponor krijgt het uh, applaus. Roger Federer heeft vandaag het Masters toernooi in Madrid gewonnen. De Zwitserse tennisser was in de finale op het blauwe greffel. En drie sets is er voor de Tsjech Thomas Berdig. Over het toernooi gaan we praten met Marcella Mesker. Marcella, goedenavond. Er was veel te doen voor het toernooi al, en ook tijdens het toernooi, over dat blauwe greffel waarop werd gespeeld. Kun jij nog even uitleggen wat nou de grootste. Uh, nee, pardon, waar, waarom er is voor, voor is gekozen, überhaupt? Ja, uh, ik denk uh, eigenlijk de grootste reden uh, van Jon Tiriac, uh, de beroemde uh, Roemeen, de tennisvisionair, die is eigenaar van het grote Master Series toernooi in Madrid. Mm -hmm. uh, ik denk dat het gewoon uh, marketingstrategie, sponsorstrategie degie, uh, was. Want uh, ja, die blauwe baan, dat was ook de kleur van de hoofdsponsor. Maar zijn argumenten waren van, je kunt als televisiekijker de gele bal op die hardblauwe ondergrond beter zien. Daar heeft hij wel wat, uh, uh, daar heeft hij een punt gewoon. Straks gaan we met het hockeyen, gaan uh -huh. we ook met de Olympische Spelen op een blauwe ondergrond spelen, het handbal. Het, het, het is beter kijken, dat is absoluut waar, daar heeft hij een punt. Alleen waar hij geen rekening mee heeft gehouden, is dat uh, ja, de spelers zo ontzettend veel bezwaren daartegen hadden... en. Ja, er werd gekgegerend ge over het Smurf-grevel genoemd uh, <laughs> uh, in, uh, in Madrid. En ja, het werd van alle kanten afgemaakt. En er werd zelfs met een boycott uh, gedreigd voor volgend jaar. Ja. Nadal en Djokovic, ja, die spelen gewoon volgend jaar niet als dat blauwe grevel er ligt. Dus, maar wat, uh, wat was hun grootste bezwaar dan? Nou ja, hun grootste bezwaar is, het, het is een slechte baan. En uh, het punt dit jaar van de, de blauwe baan was dat het spekglad was. Daar was niet normaal op te lopen. Uh, je gebruikt om uit de hoek te komen, gebruikt je kracht met afzet. Nou, dat ging niet. Je verloor je balans, je gleed uit. Uh, het punt was, de onderlaag van die greffelbaan was veel te hard. Waardoor dunne greffel daarboven, ja, dat, dat, dat had een soort schaats effect waarop die tennissers uh, speelden. En uh, ja, dat ging gewoon ja. helemaal niet. Het was gewoon echt een hele slechte baan. Alleen, het lag niet aan het blauw. Het lag gewoon puur aan de baan. Want die baan die ligt. is geen gewone tennisclub. Die baan wordt daar gewoon eventjes in een tennisstadion gelegd. We weten allemaal, als je wel eens naar Davis Cup kijkt of indoor Davis Cup, dan wordt er een gravelbaan aangelegd. Ja. Dat zijn altijd slechte banen. Want een baan heeft nou eenmaal de tijd nodig ja, om, om daar te settelen en om, om goed te worden. En Gaat niet zomaar even in een maandje of in maar, vijf weken. Dan, dan is het wel een, een, een, een gok geweest van ze om zoiets te doen. Bij zo'n groot toernooi. Ja, je, je kan dan ook absoluut vraagtekens zetten bij de ATP. Want die hebben uiteindelijk de goedkeuring gegeven. Kijk, dat een tennisorganisator, een tennispromoter dat wil. Hè, alles voor. Ja, iets het beelden gaan de hele wereld over. Het, het, het, het toernooi heeft wereldwijd weer uh, aandacht gehad. Uh, dat wil natuurlijk iedere organisator. Ja. Maar dat de ATP dit heeft uh, goedgekeurd... Um, twee weken voor Roland Garros. Want daar gaat het natuurlijk om. Uh, je wil uh, trainen en voorbereiden uh, in die twee weken... op gewoon het oran oranje-rode greffel waar straks in Parijs ook op wordt gespeeld. En dan ineens onder zulke omstandigheden te spelen... Ja, dat is gewoon niet goed voor de spelers. En daar hebben ze wel een punt. En, en daar heeft denk ik toch de ATP een fout in. Waar te makkelijk over gedacht. Ja. Van, nou, dat doen ze wel even. Kortom volgt jaar gewoon weer op het rode greffel. Ik denk het wel. Want als je Nadal in Madrid wil zien en Djokovic. En ik denk dat ze dat willen. Ja, ja die komen echt niet meer als het blauw in. Nee, hè? En eh, als diezelfde slechte banen er weer liggen. Alleen ja, het punt is, eh, het ligt niet aan het blauw, maar het ligt aan de banen. Alleen ja, dat etiket, eh, eh, dat heeft eh, Madrid nu. Dus ja, ze zullen er alles aan doen om het volgend jaar weer zo normaal mogelijk te laten verlopen, ja. denk ik. Uh, laten we even, nog even, we hebben niet veel tijd meer. Het was een prachtige dag voor Roger verder in meerdere opzichten, begrijp ik. Ja, hij won in de finale van uh, de nummer 7, Thomas Berdy. En uh, het was een prachtige wedstrijd. Heel veel scorende punten werden er gespeeld. Hij won 7-5 in de derde set. Dus dat was ook nog spannend uh, voor de toeschouwers en voor de televisiekijkers. En met deze uh, 74ste zege uit zijn carrière. Zijn 20ste series toernooi. Is hij ook inmiddels Nadal voorbijgeschreven op de wereldhangrijk. Ja. Hij is van drie weer terug naar twee. En Nadal naar drie. Dus een enorm blije... Uh, Roger Federer na afloop. Je zag het echt aan alle kanten. Zeg dat Deze ook donkertjes. iets? Ja. Uh, die waren erbij. Uh, kusje van zijn vrouw. Um, emoties. Want ja, dit, dit betekent heel veel voor Roger Federer. Zegt dat ook iets? Dat hij, uh, dat, dat hij dit greffel aan kan? Dat hij, uh, dat, dat hij goed in zijn vel steekt? Ja, hij steekt sowieso de laatste acht maanden goed in zijn vel. Hij heeft heel veel toernooien gewonnen. Hij heeft geloof ik van de 48 partijen er maar nou ja, een stuk of vier verloren. Hij is echt heel erg goed in vorm. Ja, als hij straks Roland naar ons gaat winnen, dat denk ik niet. Ik denk nog steeds dat Nadal bij de grote favoriet is. Maar Federer weer op twee, dat betekent nog maar één punt plekje te gaan. En hij is weer terug op één. En ja, anderhalf jaar geleden hadden we dat toch echt niet gedacht. Maar de kans zit erin dat hij dit jaar met deze zomeropkomst. Uh, hij heeft niet zo heel veel er te verdedigen. Hij zit erop. Dus, uh, Oké, okay. het <laughs> ziet er goed voor voor je Vedder. Dat is een mooi punt. Goedenavond, Dag. Natuurlijk kunnen we het hebben over slechte jaarcijfers en faillissementen.